7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Beirut, de vriendschap van Hezbollah met Assad in Syrië, maakt ze tot doelwit. En de kleine regeltjes in de reisbranche. Hoort er zo meer over, is het NOS-journaal met Dorad Megens.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 Een belangrijke verklaring daarvoor is dat ze, uh, dat ze minder trainen... dat ze meer stilzitten, dat ze minder bewegen. Je moet natuurlijk een vaardigheid leren door iets uh, ja, vaak te doen... Uh, dat ook onderwezen te krijgen bij voorkeur van uh, bijvoorbeeld een vakleerkracht. Dus ja, en dat is uh, langzamerhand volledig uit ons uh, systeem verdwenen. En volgens Veiligheid NL raken de meeste kinderen geblesseerd bij het voetballen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten... praten vandaag in Brussel over de burgeroorlog in Syrië...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 De politie zet een helikopter in om de daders op te sporen. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Het zou gaan om drie daders die er op scooters vandoor zijn gegaan. In dezelfde straat in Huizen is ook een personenauto in brand gestoken. Het is niet duidelijk of die gebruikt is bij de kraak. Het weer flinke periode met zon vandaag. Het wordt 16 tot 20 graden. Alleen in het zuiden is er kans op een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 18 tot 21 graden. Eerst schijnt dan ook de zon, later op de dag... en vanuit het zuiden de kans op regen toe. Voor de verkeersinformatie, want het is al vroeg druk. Naar de AWB, Dennis Mooi. Er staan nu elf files, Marcel, zo'n 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is ja, vooralsnog volgens het boekje. Eigenlijk weinig bijzonderheden. Behalve dan dat het weer druk is ten noorden van Amsterdam. Richting de hoofdstad vanwege de aanpassingen aan de nieuwe Koentunnel. Zo staat er op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaandijk en het knooppunt Koenplein 5 kilometer. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam, daar is het ook wel aansluiten. Tussen Gorkum en hardingsveld giesendam 3 kilometer. Ook Libanon wordt steeds verder de.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 Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Grote zorgen over de Syrische burgeroorlog. Vooral nu ook Libanon betrokken blijkt te raken. Vandaag gesprekken tussen de EU-landen. Straks een reportage uit het getroffen Beirut. En. Vakantie, op het strand. vakantie, vakantie. Even weg uit Nederland. Vindt u ook zo lekker voordelig naar de zon? Ja, lekker voordelig. Na deze horrorlente kunnen we wel wat zon en vakantie gebruiken. Maar ja, wat is voordelig eigenlijk? Ja, soms lijkt het zo'n mooie aanbieding voor die vlieghuis naar Zuid-Afrika... maar uiteindelijk komen er zoveel kosten bij dat het dan toch weer duur uitpakt. Reisorganisaties zijn nog steeds niet helder over de prijzen... terwijl ze dat wel verplicht zijn. Constateert de Autoriteit Consument en Markt... organisatie waarin de oude Opta en de NMA zijn samengevoegd... gaat deze toezichthouder vanaf vandaag strenger controleren... of aanbieders zich wel aan de regels houden. Bestuurslid van Autoriteit Consument en Markt, Anita Vechter, goedemorgen. Goedemorgen. Is de maat vol bij u? De maat is vol. De autoriteit Consumentenmarkt wil dat er een einde komt aan onduidelijke prijzen in de, in de reisbranche. En dat betekent dat de advertentieprijs de prijs moet zijn waarvoor een reis, een, een vliegticket of de huur van een vakantiehuis geboekt kan worden. Ja. En dat betekent dus ook dat in die prijs alle onvermijdbare kosten begrepen zijn. Ja, want voor de duidelijkheid, u heeft de branche de wacht al een tijdje geleden aangezegd.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 niet nakomt. Zo, dat is een hele hoop. Um, dat is veel. Wat zijn de meest voorkomende gevallen van misleiding? Hoe gaan ze te werk? Um, de advertentieprijs is niet de prijs waarvoor de reis kan worden geboekt. En dat betekent dat vaste, onvermijdbare kosten... en dan moet u denken aan boekingskosten, reserveringskosten... Eh, maar ook bijvoorbeeld de kosten voor een vaste schoonmaak... die zitten niet in die advertentieprijs. En pas ver in het boekingsproces... Uh -huh. ziet de consument pas wat de, de reis uiteindelijk gaat kosten. En ver in en, het boekingsproces, wat bedoelt u daarmee? Heb je dan al, pas uh, aan het einde. Ja, ja. Ja, heb je dan al afgerekend? Ja. Dan heb je nog niet afgerekend, maar dan ben je wel al uh, heel ver. En dat kost veel tijd. Mm. Uh, en consumenten weten, denk ik, ook wel voor een groot deel... dat als ze dan uh, stoppen, dat ze wellicht bij een andere aanbieder... hetzelfde proces door moeten. Ja, precies. Want iedereen en, doet het als u zegt... 30 van de reisaanbieders houdt zich niet aan de regels. Dan. 80 en dat is, uh, dat is veel. Uh, dat wil niet zeggen nog steeds niet dat, uh, dat de initiatieven die er eerder zijn geweest... dat die geen resultaat hebben gehad. Maar in elk geval wat ons betreft uh, te weinig... Dus dus we richten ons nu met de brancheverenigingen op de, op de ondernemingen. We gaan scherper toezien op de naleving van de regels, maar we spreken ook de consument aan, want die is ook zelf verantwoordelijk voor een weloverwogen keuze. En uh, die kan daarbij gebruik maken van een prijschecker die vandaag te vinden is op Consulwerzer. Oké. Okay, en eventjes voor de duidelijkheid, want u heeft het over onvermijdbare kosten. Dat zijn dus kosten waar uh, reisorganisaties en vliegticketverkopers uh, al van tevoren rekening mee kunnen houden. Zoals ja. het woord al zegt. Die die kennen ze, schoonmaakkosten kennen ze. ja, mm -hmm. weten ze allemaal. En uh, toch komen die niet in de prijs. Dus dat betekent dat de consument een prijs ziet... die uh, wellicht laag lijkt, maar het uiteindelijk niet blijkt te zijn... En we praten dan echt over enkele tientallen euro's per boeking. Aha, ja, dat wilde ik vragen. Want wat kan erbij komen? Ja, het verschilt natuurlijk heel erg per reis, maar het gaat dan om, ja. om enkele tientallen euro's. Ja, enkele tientallen euro's, ja. Hoe gaat u te werk? Want u zegt we gaan strenger toezien. Maar betekent ja. dat dat u bij reisbureaus echt afzonderlijk gaat binnenkomen? Nee, wat de autoriteit Consumentenmarkt gaat doen is met deze campagne hopen we in samenwerking met de brancheverenigingen een structurele gedragswijziging tot stand te brengen. Ja. Maar dat, dat klinkt weer naar, over, blijkt... naar overleg, ja. mevrouw Vechter. Maar als dat, als dat niet blijkt te lukken, dan gaan we handhaven. En dan uh, betekent dat dat we als toezichthouder uh, boetes kunnen opleggen uh, en lasten onder dwangsom. Maar dat heeft u al eens gezegd, dat u zou kunnen optreden. Ja. Nou ja, Waarom hebben gaat u dat er nu recent... wel tot resultaat komen? We hebben het recent ook al gedaan. Dus handhaven, het is niet zo dat dit de enige actie is. Het is. We maken gebruik van verschillende instrumenten. En we hebben recent ook aan een luchtvaartmaatschappij, Ryanair... een boete opgelegd voor het overtreden van de regels. Dus handhaven doen we nu ook al. En zullen we, als we over een paar weken zien... dat de gedragsverandering niet tot stand is gekomen, zullen we dat ook gaan doen. Maar we kijken steeds met de branchevereniging waar kunnen zij iets doen... en waar is uh, handhaving door de autoriteit uh, nodig. Mevrouw Vechten, hoeveel heeft uh, Ryanair toen gekregen als boete? U dat In dat totaal doen? ging het over vier uh, overtredingen... en daarvoor heeft Ryanair 370.000 euro boete opgelegd gekregen. Goed, Nou gaan we daar nog eens even mee aan de slag. Mevrouw Vechten, dank voor nu. Dank u wel. Dag. En een kwart over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Syrische burgeroorlog heeft steeds meer gevolgen, ook voor de wijde regio. Sluit bijvoorbeeld steeds verder ook het buurland Libanon binnen. Dit weekend kwamen in de Lebanese hoofdstad Beirut twee raketten neer... in een wijk waar veel aanhangers van Hezbollah wonen. Raketten lijken een reactie op een toespraak van Hezbollah-leider Nasrallah. Die beloofde in die toespraak dat Syrische president Assad... in zijn strijd tegen de opstandelingen kon rekenen op steun van Hezbollah. Correspondent Sander van Hoorn vanuit Baikoud. Eén van de twee raketten is neergekomen op een expo. Dat is de Libanese naam voor een tweedehands autohandelaar. En de auto's staan vaak buiten. Nee, je ziet een gat in de grond. En daaromheen auto's met uh, allemaal gaten erin van de scherven van die raket. Het valt trouwens op dat van het kleine parkeerterreintje niet alle auto's beschadigd zijn. It's not a big bomb, it's a small one. It's a hamster. Het was ook geen grote raket, zegt iemand. Een kleintje, wat wij noemen een 105 mm. Dat is de doorsnede dan van een raket. En deze meneer heeft in elk geval verraden dat hij er ook wel wat verstand van heeft. Maar inderdaad, niet zo heel veel schade. We moeten buiten het hek blijven, want binnen is het leger nog bezig met het onderzoek... en is de eigenaar aan het opruimen. Wist je, zegt iemand bij het hek, dat de eigenaar een soeniet is? En heb je al gezien dat even verderop een kerk staat? Men, men, men, men. <hast> in de wijk Daghi zitten inderdaad ook heel veel Shiite. Het, uh, uh, het is een van de zuidelijke wijken van uh, Beirut die uh, in handen zijn van Hezbollah... Maar je zag ook dat de mensen die gewond raakten, dat, dat Syriërs waren. Syrische gastarbeiders. En dat is dus eigenlijk het wrangen. Syriërs, eh, christenen en Soenieten zijn eh, het slachtoffer geworden van deze raket. En eh, Hezbollah is eigenlijk helemaal niet geraakt. Terwijl die raket toch echt voor hen bedoeld leek te zijn. Man, stevige man trouwens, heel breed, die eh, schudt zijn hoofd... terwijl hij naar de vernielde auto's kijkt. Shur Shurayak. Wat vind ik wat is Wat ik ervan denk, wat moet ik zeggen? Eikels zijn het. Met op ze willen het conflict uit Syrië hier naartoe brengen. Dat is een beetje natuurlijk een kip-ei-discussie, want uh, de Syrische oppositie... en de Libanese partijen die de Syrische oppositie steunen... die beweren juist het omgekeerde. Die zeggen Hezbollah is in Syrië gaan strijden. Zij aan zij met het Syrische leger. En gisteravond gaf de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, een speech waarin die nog weer duidelijker zijn lot en het lot van zijn beweging verbond aan dat van de syrische regering. En dat werd hem eigenlijk meteen al niet in dank afgenomen door de syrische oppositie, door politici hier en de volgende morgen dus deze raketten. Like Geen toeval. Lijkt. The... It's like uh, to be say to Hezbollah mm -hmm. we are here don't make anything in Syria. Yeah. But we told the army is free in Syria. Yeah. We are always Hezbollah. Yeah. Het vrije Syrische leger wil zo tegen Hezbollah zeggen dat ze buiten Syrië moeten blijven. Maar wij zeggen tegen het vrije Syrische leger, wij staan achter Hezbollah. We zijn niet bang, we zijn sterk. En dat is ook wat een man op een brommertje zegt die mij ziet met een microfoon. En nog even zeker wil stellen dat ik mijn luisteraars vertel dat ze hier niet bang zijn bij deze. van horen vanuit Beirut. En in Brussel praten vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken... en de EU-lidstaten over de burgeroorlog in Syrië. Groot-Brittannië en Frankrijk willen een versoepeling van het wapenembargo. Ze willen de opstandingen dan van wapens voorzien. Oostenrijk, Finland en Nederland zien niets in dat plan. Straks hoort hij over de onrust in Londen en Parijs. Militairen zijn daar het doelwit en er zijn vragen, heel veel vragen. Bespreken we zo met Ron Linker in Parijs en Anne Sane in Londen. Het NOS Radio 1-journaal... Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En Deventer maakt zich alweer op voor een feestje vanavond. Go Ahead Eagles wordt dan gehuldigd. En daar zijn ze ongetwijfeld heel erg blij mee in Deventer, kom in Vissen. Ja, ik heb vanmorgen toch al een heleboel enthousiaste mensen hier op het station in, in Deventer uh, gesproken. Een taxichauffeur vanochtend die zei ik heb in 17 jaar nog nooit zoveel ritten in de nacht uh, gehad. Alles is ook goed gegaan, er zijn geen vechtpartijen geweest. Uh, en heel erg leuk, de krantenuitdeler... Die is 25 jaar steward bij Go Ahead Eagles uh, geweest. Dus die kent ook iedereen enzovoort. Allemaal uh, mooie verhalen. En uh, ja, buiten. Ik heb hem vanmorgen al eventjes eerder uh, genoemd. Maar ik doe het gewoon nog een keer. Die prachtige tekst op de Schouwburg die hier tegenover het station staat. Daar staat de tekst op de gevel. Uh, Breek de lucht, raak de grens, open de tijd, vind de mens. Ja. En ik vind dat op de een of andere manier ook mooi als het over voetbal gaat, want voetbal is uiteindelijk natuurlijk ook theater. Of niet? Utsjan Akjol. Voetbal is vooral in Demeter echt een openluchttheater. Um, um, um, we zijn wat dat betreft niet echt heel erg verwend in Deventer de afgelopen jaren. Dat zeg maar gerust de <laughs> afgelopen 17 jaar. op een houtje bijten. Ja, maar wel een aantal momenten dat we dichtbij waren. Dat, we, dat, we, dat, dat de Eredivisie lonkte, maar dan ging het ook... Net op het laatste moment steeds weer mis. Waardoor de Deventer nou het algemeen heel erg sceptisch was. Ik ook trouwens. Mm -hmm. In aanloop naar deze, deze nieuwe play-offs. Ja. Maar merkwaardig genoeg hebben we het deze keer wel gehaald. Verrassing. Heel erg een verrassing. Ja. Het ging wel goed aan het einde van de competitie. Het team raakte in vorm. Maar dan moet je nog drie hordes nemen... voordat je daadwerkelijk mag promoveren. Ja. En ja, wat ik zeg, gek genoeg lukt het ook nog deze keer. Meneer Akjol schrijver Ja. Weet u van wie die tekst is op de Schouwburg? Nee, om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Hij is mooi, hè? Ja, ik kom hier dus daar, omdat ik heel vaak naar het westen reis met de trein. Loop ik hier dus ook elke dag bijna langs en ik zie de tekst ook elke dag. Maar van wie hij is, daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Zeg meneer Akjo, heeft de promotie van Go Het Eagles nou ook nog literaire consequenties? Nou, ik schrijf wel eens voor als bijvoorbeeld Hardgras of zo. En uh, die hebben me gisteren wel weer gevraagd om een verhaal te maken over oh, Go yeah. Ahead. Ja. Dus uh, wat dat betreft, dat zijn wel literaire consequenties. Uh, maar voor de rest dus werk, dus het levert werk op. <laughs> het levert dus werk op. zei die taxichauffeur vanmorgen ook al van... Uh, ik heb nog nooit zo hard uh, zoveel ritten gehad. Ja, maar ik denk eigenlijk dat zo'n promotie naar de eredivisie... dat het gewoon voor de hele stad, voor iedereen... of dan voor de middenstand is of, of ja. voor, voor, voor alle mensen die omheen... dat het gewoon goed is, want er, er, er is weer activiteit hier. Kijk, het is natuurlijk heel anders dan wanneer je thuis tegen Almere uh, City speelt... of dat je thuis ja. tegen Ajax speelt. Dan ja. gebeurt er wat in de stad. Ja. En uh, Deventer staat bekend als echt een boekenstad. Uh, ja, de koekstad De natuurlijk. boekenmarkt is heel uh, beroemd. Ja, ja, precies. Maar uh, qua voetbal hebben we ook een hele rijke historie ja. hier in Deventer. Uh, maar dat was een tijdje ingeslapen. Ja. Uh, en nu wordt het allemaal weer wakker. Uh, dat, is, dat, dat lijkt me wel. Dat, is wel. dat is wel waar we op hopen inderdaad. Ja. Wij praten straks verder. Utjan uh, Akjol en de groeten uit Deventer. Tot straks. Tennis mooi! dat blijft het toch moeilijk, hè, die Koentunnel? Ja, dat, daar zit ook het grootste knelpunt. Tenminste niet in de Koentunnel zelf, maar op de wegen die daarop aansluiten... ten noorden van Amsterdam. A7 eerst richting Zaandam, staat voor het Koenplein... voor het knop in Zaandam, moet ik zeggen, 4 kilometer. En op de A8 aansluitend richting Amsterdam voor het Koenplein 5. En het is ook nog aansluitend op de A28, vanuit Zwolle naar Utrecht... tussen Strandhorst en Amersfoort... In totaal 9 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal.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 Dan de chain gang van de Pretenders groep rond Chrissy Hynde. De pretenders bestaan nog steeds. Zes minuten voor, half acht, is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De autoriteiten in Londen zijn nog steeds extra alert... na de aanslag vorige week op een Britse militair. Ook gaat de discussie over het voorkomen van terreuractiviteiten... van radicale moslims nog altijd door. Correspondent Anne Sane in Londen. Anne, wat merk je van die alertheid... Ja, opvallend genoeg vond gistermiddag opnieuw een steekpartij plaats in Woolwich. Precies 300 meter van de plek waar nu een muur aan bloemen is gelegd... voor de vermoorde militair. Ja, men hield natuurlijk zijn hart vast uit angst voor zo'nzelfde zelfde terreurdaad. Maar deze steekpartij houdt volgens de politie geen verband... met de gebeurtenissen van vorige week. Maar er is dus duidelijk wel een vraag om uh, een gevoel van meer veiligheid... en verscherpte maatregelen. En de minister van Binnenlandse Zaken heeft gistermiddag ook beloofd... om de wetgeving rondom terrorisme maar opnieuw te bekijken en om misschien zelfs nieuwe wetgeving uh, te maken... om, om uh, de jongens die van het rechterpad af lijken te gaan, toch eerder op te vangen. Ja. Er zijn natuurlijk twee hoofdvoordachten van de moord op Rigby. Wat is er inmiddels over hem bekend? Ja, de twee hoofdverdachten uh, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Uh, daar liggen ze nog steeds onder strenge bewaking. Allebei in een ander ziekenhuis. Uh, sinds de aanslag is er wel al heel wat meer over een bekend. Vooral over uh, Michael Adebolajo, De man die je, met je, die je misschien wel hebt gezien met die messen in zijn hand... Uh, die voor de camera verscheen. Um, we weten nu dat hij een aantal keer in Kenia is geweest. Uh, daar zou hij zich hebben willen aansluiten bij de Al-Shabaab-beweging. Een, uh, een radicaal islamitische groepering die in Somalië en uh, Noord-Kenia actief is. Um, de Keniaanse politie heeft hem uh, daarvoor, voor, voor het uh, um, ja, voor de. Uh zich aansluiten bij deze groepering, drie jaar geleden opgepakt... en overgedragen aan de Britse autoriteiten. Uh, en een goede vriend van Michael Adobolagio vertelde ook in een televisieinterview... dat hij vorig jaar weer in Kenia zou zijn geweest... om daar naar eigen zeggen te studeren. En hij werd toen weer opgepakt. Uh, de Keniaanse autoriteiten zouden hem toen uh, hebben mishandeld en misbruikt. En volgens de vriend van Adobolagio zou hij daarvoor, daardoor zijn uh, veranderd. En hij zou zich uh, hebben teruggetrokken, minder vrolijk zijn geweest en die gebeurtenissen in Kenia zouden dus voor hebben kunnen, gezorgd kunnen hebben um, dat hij radicaler in zijn denkbeelden werd en misschien zelfs wel met die terreurdaad als gevolg. Oké, okay. en, en is het inmiddels duidelijk Anne um, of er sprake is van een klein netwerk of dat deze twee alleen hebben gehandeld? Er zijn inmiddels heel wat arrestaties overricht sinds de terreurdaad. Uh, gisteravond nog heeft de politie in, in Noord-Londen uh, opnieuw een verdachte aangehouden. De man van 22, hij wordt verdacht van, het, uh, uh, van hulp bij het beramen van een aanslag. Uh, met de twee andere hoofdverdachten erbij zijn er in, nu in totaal negen mensen opgepakt. Er uh, zitten er nog zes vast, onder wie drie mannen van alle 23. Uh, zij werden zaterdag aangehouden. Um, een man van 29 die er wordt van verdacht uh, geholpen te hebben bij de aanslag. Hij is op borgtocht vrij. En twee vrouwen die ook eerder zijn gearresteerd, uh, donderdag nog. Um, zij zijn vrijgelaten zonder dat, ze, dat er een aanklacht tegen hen is ingediend. Goed. Anders Sana vanuit Londen, dankjewel. Dan gaan we gelijk door naar Parijs, want daar werd ook een militair neergestoken. Zaterdag gebeurde dat. Van achter werd hij in zijn nek gestoken. De dader wist te ontkomen. Uh, Ronlinker, onze correspondent Ron. Hoe staat het met het onderzoek? Nou, de daden hebben ze nog niet, Marcel. Maar wat ze wel hebben, dat zijn de beelden van uh, talloze beveiligingscamera's... die in het station hangen, dus waar die militair werd aangevallen zaterdagavond. Die beelden die worden op dit moment geanalyseerd door de politie... in de hoop dat men een signalement kan bepalen van de daden. Uh, uiteraard is de politie ook in gesprek met... De talloze omstanders die dus hebben gezien hoe die militair werd aangevallen. Militair Cédric Cordier heet hij, 23 jaar, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Is buiten levensgevaar, maar volgens zijn vrouw getraumatiseerd door wat er allemaal gebeurd is. Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Nou is de neiging natuurlijk, rond om gelijk een link te leggen met Londen. Uh, staat het los van de dodelijke steekpartij daar of is er wel een verband? Dat kunnen we op dit moment niet weten. Kijk, president Hollande die heeft gisteren gezegd dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor een verband met de aanslag in Londen. Maar het is onduidelijk waar hij dat precies op baseert. Kijk, er zijn duidelijke overeenkomsten. Hè. De manier waarop de aanslag, eh, beide aanslagen zich voltrokken. In beide gevallen ging het om een militair, om een steekwapen. Het gebeurde op klaarlichte dag. Aan de andere kant zijn er ook verschillen. Want in Londen, dat weten we, bleven de daden staan. In Parijs is hij gevlucht. In Londen eisten de daders de aanslag meteen op, in Parijs dus niet. Dus het is moeilijk te zeggen of er een verband bestaat. De, de Franse politie in ieder geval sluit niets uit op dit moment. En het is de terreurtak van de recherche die op dit moment het onderzoek leidt. Maar dat begint natuurlijk met prioriteit nummer één. En dat is het identificeren van de daders, waar men nu volop mee bezig is. Ron Linker vanuit Parijs. Dankjewel Ron. De Slemiel van vorig jaar werd de held van dit jaar. Arjen Robben maakte het mee. Mr. Champions League werd opgewacht in München... door Tim de Wit, onze correspondent. En u hoort het straks. Groter wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan? Door nu vooruit te kijken, weet je wat jouw financiële mogelijkheden zijn.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 Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl Dit is Radio 1.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 Vijf jaar daarvoor waren het er nog honderdduizend minder. Volgens Veiligheid NL lopen steeds meer kinderen blessuren op... omdat ze minder bewegen. Motorische vaardigheden worden daardoor slechter. En in huizen hebben onbekenden een geldautomaat van ABN AMRO opgeblazen. Politie zet een helikopter in om de daders op te sporen. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Het gaat om tenminste drie daders die er op scooters vandoor zijn gegaan.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 is informatie bij de ANWB. Dennis mooi. Er staat nu zo'n 100 kilometer file verdeeld over 28 plekken. De meeste files staan aan de noordkant van Amsterdam en bij Utrecht. Ik pik even de opvallende zaken eruit. De A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Bokstel en West. 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, want er staan een kapotte kraanwagen langs de kant van de weg. De A8 richting Amsterdam. Tussen Westzaan en het knooppunt Koenplein. 7 kilometer. En aansluitend op de A10 in de richting van Den Haag. De A10 West. Daar staat voor de nog twee kilometer vielen. De linkerrijstrook is dicht, want er staat ook een kapotte auto. Een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... tussen Tiel en Wadenooyen vijf kilometer. En een ongeluk bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat drie kilometer. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Arjen Robben is terug in München en nog niet klaar voor dit seizoen. Hoort u straks net als de aanbieders van Illegale Kansspelen. Want die zullen het moeten doen zonder Facebook.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 Facebook gaat reclame blokkeren van aanbieders van illegale kansspelen. De kansspelautoriteit heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale netwerksite. Paul Tang is bestuurslid van de onafhankelijke toezichthouder. Meneer Tang, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u juist met Facebook deze afspraak gemaakt? Um, nou, Facebook is een sociaal netwerk waar veel jongeren uh, zich op begeven. En jongeren zijn ja, vatbaar voor de verleidingen, maar ook voor de gevaren van, van gokken. Uh, en daarom hebben we ook met Facebook contact gezocht om, uh, om daar reclame uh, nou ja, te verbieden. Wat vond Facebook daarvan? Gingen ze zomaar akkoord? Uh, ja, uh, Facebook wil zich graag aan de, aan de Nederlandse wet houden. Dat is prima, maar was ook, uh, was ook heel snel akkoord. Uh, uh, uh, dat was eigenlijk uh, op ons verzoek, hebben ze uh, meteen een aantal, uh, aantal meteen aangepakt. Ja, was u daar zelf verbaasd over? Uh, het is altijd prettig als, partij, uh, als partijen ja. snel meewerken en uh, we, we spreken vaker met partijen, met reclamebureaus, dat is ook in gesprek met YouTube. Maar Facebook laat zien dat je dat heel snel kan oppakken. Ja, nou is juist uh, vorige week gebleken dat steeds minder jongeren gebruik maken van Facebook en overschakelen op nog kleinschaliger netwerken, ook uh, op Twitter veel te vinden zijn. Betekent dat ook dat u zich op meer sociale netwerksites gaat richten? Ja, uh, nou, ja, ik zei al, we zijn in gesprek met Facebook... maar we richten ons ook op uh, reclame op tv. Uh, bijvoorbeeld op tv-zenders of reclamebureaus die dat mogelijk maken. Um, en op die manier proberen wij in ieder geval reclame voor, uh, nou ja, in de perken te houden en te zorgen dat het niet gericht is op jongeren. Ja, ik vroeg alleen of u dat ook bij andere sociale ja, netwerken gaat proberen. het werk is nog niet klaar. Nee. Dus u dus gaat zich bijvoorbeeld ook richten op Twitter dus, dat we gaan of niet? door om ook om het aanbieders uh, op internet, uh, illegale aanbieders op internet, het zo lastig mogelijk te maken. En, en hoe gaan die sites dat doen dan? Dat, dat controleren? Uh, nou. Wij houden, uh, wij houden in, de, in, in de gaten wat er zoal gebeurt. Dus, dus u controleert eigenlijk? En bovendien uh, krijgen we ook vaak uh, uh, tips binnen. En op die manier uh, weten wij uh, waar, we, waar we moeten optreden. Ja. En u geeft dat dan door aan Facebook ja. bijvoorbeeld? Ja, we geven dat door. Ja, dus u constateert, geeft dat door en Facebook handelt vervolgens? Ja, zo is het in ieder geval gegaan. Ja. Uh, u heeft dat altijd bij het rechte eind? <laughs> nou ja... Het is vrij duidelijk wie er op dit moment illegaal is en niet. Uh, dus dat is, uh, dat is niet zo heel moeilijk om vast te stellen. Nu zijn er uh, binnen afzienbare tijd, in 2015... misschien niet zoveel illegale aanbieders meer. Want er is een uh, wetsvoorstel natuurlijk voor legalisering. Um, ja, houd, houd u eraan heeft het daarmee te maken dat het straks illegaal wordt? Ja, dat heeft ermee te maken. Kijk, de, de, het feit uh, dat er, er ligt een voorstel om vergunningen te geven voor in te kan spelen op internet. Dat is ook zeer welkom, want dan kunnen wij veel beter reguleren... kunnen we strenger voorwaarden stellen. Uh, en tegelijkertijd zullen er altijd uh, nou ja, boefjes blijven. En je moet die boefjes echt zo lastig mogelijk maken. Dus dat blijft onderdeel van ons werk. Hoeveel jongeren um, zijn aan het, aan het gokken? Uh, en bijvoorbeeld op, op Facebook. Zijn daar cijfers van? Nee, dat is juist het, uh, omdat die markt uh, de mens niet gereguleerd is en, vo en voornamelijk met is, is dat heel moeilijk te achterhalen. Is dat niet belangrijk om dat eerst eventjes te weten voordat je begint met het verbieden en, en dit soort dingen te blokkeren op Facebook? Um, nou, ik zou, het heel, ik zou het heel graag willen weten, maar dat ja, mag ons niet weerhouden om al de stappen te nemen die we kunnen nemen. Ja, Maar goed, u moet toch weten hoe groot het probleem is voordat u handelt? Uh, nou ja, wat wij doen, wij richten ons op, uh, op, op uh, het weeren van illegale aanbieders en in het bijzonder kijken wij naar de... Uh, uh, naar, naar partijen die, die jongeren in, in problemen zouden kunnen brengen. Dat is, dat is het criteria om te handelen. Laten we maar vooral beginnen voordat we eerst moeten gaan uitzoeken hoe het zit. Ja, ja. Paul Tang, bestuurslid van de onafhankelijke toezichthouder. De kansspelautoriteit. Meneer Tang, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Van de Sport, GioLippus, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ja, voetbal maar even. Het seizoen is afgesloten. De play-offs. En Europees hoe? Voetbal, jazeker. En, um, ja, en hoe? Waar wil je het liefst over hebben? Ja, nou Kijk, het allerliefst. Ik schreeuw natuurlijk om iets over Arjen Robben te zeggen. Ja. maar Dat komt straks. Dus dat doen we gewoon oh. lekker niet. Nee, we beperken ons tot Nederland. Hey, man, en uh, Dan tot go tot de ahead, ahead maar. De play-offs. Wat zeg je? Dan go ahead maar. Dan, ja, zeker go ahead. Uh, Want dat is toch prachtig hoor. Uh, vier clubs nu uit uh, Overijssel ineens in de Eredivisie. Terwijl iedereen zich heel erg focuste op uh, Raak Limburg de allerlaatste club ook kwijt, hè, Roda JC. Maar Roda JC bleef in de Eredivisie, maar dan eigenlijk... min of meer ongemerkt zijn er nu ineens dus vier clubs... uit Overijssel vertegenwoordigd op het hoogste niveau... omdat Go Ahead erbij is gekomen, Zwolle erin is gebleven. Ja, en Twente en Iraklijs, daar hoeven we weinig over te zeggen. Die zijn al jaren uh, ja, in dat sterkste gezelschap van de voetballers. En uh, groot feest dus in, uh, in Deventer. En het mooiste, daar hebben we het vorige week al over gehad... in Deventer, daar heerst zo'n echte Engelse voetbalsfeer... Uh, de, aan de Vetkampstraat, want zo heet die straat waar het stadion De Adelaarshorst aan ligt. En uh, ik vind het wel mooi hoor, dat ze terug zijn. Ja, na heel veel jaren. Zeker. En, en dat stadion, zullen ze dat moeten gaan aanpassen, denk je, Gio? Want het is een nou, van de ja. weinige echt oude stadions midden in een woonwijk. Er komen natuurlijk ontzettend veel mensen op af, kan ik me ja, voorstellen. dat klopt. Wedstrijd. En uh, ja, dan kom je natuurlijk heel snel over veiligheid te, te, te spreken. Hè? Want het ligt echt inderdaad in zo'n zo zo zo ja, zo volksstraatje. Ik ben er jaren geleden wel eens een keer geweest... toen ze gewoon dus inderdaad in die eerste divisie speelden in de Jubilair League. Maar ja, het, het zou zo zonde zijn als ze dat stadion gaan afbreken... Want laten we eerlijk zijn, er staan al genoeg stadions langs de snelweg. Prachtige paleizen allemaal waarin gevoetbald kan worden. Maar het is toch wel heel erg leuk als je nog eens een keer... nog zo'n echt ouderwets uh, Engels aandoend uh, voetbalstadion hebt... waar zoals een van de krantenjournalisten vorige week al schreef... na die eerste wedstrijd tegen Volendam... de regen af en toe op de golfplaten tikt en mannen gewoon sigaren <laughs> staan te roken. Nou ja, waar maak je dat nog mee? Uh, dus wat dat betreft hoop ik echt met, met, met heel mijn hart dat het uh, stadion uh, daar blijft. En dat ze niet zwichten voor iets wat ook wel weer heel erg logisch is in het voetbal. Voor het grote geld, voor de commercie. Uh, de, de, de sponsors die een mooie plek moeten hebben. Nee, een voetbalstadion nog echt waar het nog ruikt naar voetbal. Ja, nou, kom op dan maar. Arjen Robben In Duitsland was <lacht> zijn verhaal natuurlijk uh, het belangrijkste nieuws. Ja, niet. Ook in de, ook in de ochtendkranten. <lacht> ja, maar in Duitsland da, daar was hij echt de slemiel vorig jaar. en Nu de held. Het was absoluut uh, ja, ongelooflijk uh, vorig jaar. Kijk, hij miste natuurlijk die penalty en de verlenging uh, vorig jaar... van de Champions League uh, finale tegen, tegen Chelsea. En het was echt een grote slummiel. Uh, het publiek ja, kotste hem gewoon letterlijk uit. En uh, nou, dat, dat is nog wel even doorgegaan uh, daarna. Uh, we weten ook allemaal nog wel... Hè, kun je het nog herinneren, die finale? Soweto, dat hij op Casillas afliep. Dat we mm -hmm. dachten... Ja, dat wordt hem. We gaan winnen. <laughs> en uh, ja, helaas, Casillas die uh, die, die, die stak zijn poot nog even uit... en uh, tikte de bal nog even weg. Ja, en dat achtervolgt Arjan Robben voortdurend. Natuurlijk, vorig jaar dat EK totaal mislukt. Was hij de splijtswam? We weten het niet. Uh, maar er is wel het een en ander gebeurd in dat Nederlands elftal. En dan op zo'n moment, in zo'n finale... nadat hij eerst al drie kansen min of meer miste... en dan uiteindelijk dan toch nog de, de, ten eerste de assist gaf op de eerste goal... en daarna in de allerlaatste minuut of in de 89ste minuut... wat doet het ertoe? Uiteindelijk uh, ja, die prachtige goal maakte. Het het, het, ja, het, het. het is een soort jongensboek. En uh, hij is eindelijk groot geworden. Hij mag eindelijk met die beker in de handen staan. En ik moet zeggen, ik vond het zo'n mooi moment... Dat was het. Gio, dank je wel. Tot uh, tranen toe geroerd volgens mij. Gio Lippens, dank je. Um, we blijven even bij die Engelse voetbalsfeer. Zo noemde Gio Lippens. De overwinning van Go Ahead. Mark Robin Visser in Deventer. Merk je daar nog ja. steeds wat van? Ja, ja, jongensboek is eigenlijk wel heel mooi dat hij daarover begon. Want het is voor mensen hier ook uh, een jongensboek. Eigenlijk een jongensdroom die uiteindelijk uitkomt. In ieder geval voor Utjan Akjol, die mij net vertelde dat hij... Je was twaalf toen, ja. toen Go Ahead nog in de, in de eredivisie zat, zo 17 jaar geleden. Ja, ik was twaalf. Ik weet nog, ik zat, ik zat in, in groep 8 van de, van de basisschool. En uh, die maandag nadat ze gedegradeerd waren, uh, kwam ik op school. En de sfeer was gewoon echt heel slecht. Uh, dus ook al was ik toen nog niet zo betrokken met het voetballen en alles... ik begreep wel dat er iets groots was gebeurd. Uh, en daarna ging het allemaal wel volgen. En het duurde dus 17 jaar. 17 jaar lang hebben we naar die spuugledelijke Jupiler League moeten kijken. Naar al die, al die vervelende wedstrijden bij, bij Telstar en bij Os. En weet ik wel waar het eigenlijk nergens over ging voor mijn gevoel. In ieder geval dat er weinig sfeer. Maar nu verandert dat en nu gaan uh, de grote clubs gaan, uh, naar Deventer komen. Hoe zal het vandaag op de basisscholen in Deventer zijn? Ja, dat is natuurlijk... Dat, dat, dat, ja, ik denk dat het heel erg dat het een goede sfeer is, dat iedereen blij is. Deventer is wel een stad die heel erg trots is op zijn eigen identiteit. En, en, en, en, en, ja, wij, wij zijn wel echt zo van... Deventer, dat, dat is de mooiste stad van Nederland. Dat geloven we ook allemaal hier. En een, een, een, een stad als Deventer heeft ook een, een ploeg nodig in de Eredivisie. Ja. Luister, u hoort het, Utjan Akjol is niet alleen voetballiefhebber... maar ook echt een ambassadeur van deze Hansestad aan de IJssel. Ja, overal waar ik kom, uh, als schrijver, en dat is vaak in het westen... overal uh, uh, vertel ik dat ik uit Deventer kom. Ja. Soms vragen mensen aan mij, waar is dat, Deventer? Is dat nou in het zuiden of in Groningen? Ik heb één keer gehoord van iemand die dacht dat het in Duitsland was. Maar uh, nee, ik vind wel, dat dit is echt een hele mooie stad met een hele rijke. Het staat weer op de kaart nu ook. Ja, we Het stonden nou, weer mee in de eredivisie. Ah, ik moet zeggen, cultureel deden we al heel erg mee met, met de boeken... en met de ja. Delen erop stelten, dikke Allemaal evenementen die heel bekend zijn landelijk. Maar nu met voetbal doen we ook mee. En dat moet. Ik wens u een mooie dag en een leuke inhuldiging vanavond, Utjan uh, Akjol. Dank u wel. En dat is mooi bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Er staat nu zo'n 150 kilometer file bij elkaar opgeteld, Marcel. Langs de file die staat op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... tussen Vught en Best 16 kilometer. Daar staat nog steeds een kapotte kraanwagen. En daarom is bij Best de rechterrijst ook dicht. verkeer kan het beste omrijden via Tilburg over de A65... en dan de A58, dan ontwijk je die file. Op de A8 richting Amsterdam staat voor het Koenplein 7 kilometer. Dat komt door een kapotte auto in de Koentunnel. Op de A10 dus, richting Den Haag... Daar is in de Koentunnel, de rechterrijstrook dicht. Twee kilometer viel op die A10 zelf. Ook twee kilometer op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen ochtend en echt tot twee, twee kilometer, dus komt er een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken dicht bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel staat vijf kilometer. En dat komt ook door een ongeluk. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. To room for a rocking chair I never guessed it would rock a yeah baby that you are Die idol hoorde u met Sweet 16. Bayern München, gaan we nog een keer. Keerde gisteravond naar de winst van de Champions League, terug in de thuisstad. En ook al sleepten ze de belangrijkste prijs in Europa in de wacht... een grote huldiging was er niet in München gisteren. Wel hoopten veel fans dat de spelers zich bij aankomst op de luchthaven... nog even zouden laten zien. Correspondent Tim de Wit was er ook. En daar gaat de vliegtuigdeur open...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 Rekord naar Arjen Robben tussen alle media in. Arjen, Arjen, je had je de aankomst iets anders voorgesteld, denk ik. Wat een weer, is een schrikking. Korte reactie van Arjen Robben, die met de beker naar binnen gaat. Iedereen wil wat van hem horen, maar de selectie wil zo snel mogelijk de bus in. In de aankomsthal de luchthaven in München wordt omgeroepen. Dat de spelers niet door de gewone uitgang naar buiten zullen gaan. De, de spelers zullen dus ook niet te zien zijn voor de fans, zegt de omroepster. Ja, daar zijn niet alle fans even blij mee. Er zijn er hier een paar honderd naar de luchthaven gekomen. Ik geloof het niet zo veel verlangd geweest, maar men zich hier kort Nou, Ik vind dat wel teleurstellend, zegt deze vrouw. We hebben anderhalf uur gereden naar de luchthaven in de hoop nog een glimp op te vangen. Het is nog niet te vermoeiend om eventjes na zo'n overwinning dat in ieder geval een klein beetje met. De fans ook te vieren. Zich korts zien te lassen, ware voor de fans, geloof ik schon echt fair Hoe is de stem? Mijn stem is volkomen. weg. Ik heb ze gestern in de Allianz Arena gelaten. Deze mevrouw zegt ik heb mijn stem in de Allianz Arena achtergelaten. Daar heb ik met 45.000 fans de wedstrijd gekeken. Het was een geweldige sfeer. En tot diep in de nacht hebben we doorgefeest in München. Ik gestern dabei en heb richtig We staan achter Bayern in goede en in slechte tijden. Als je zo'n grote prijs wint, dan mag je je toch op zijn minst even aan je fans in München laten zien op zo'n dag. Die standen hinter en hebben ze in goede en in slechte tijden ondersteund. Want Joep Hikers wilde zich volledig focussen op de Bekerfinale 1 juni. En die voorbereiding, zo zei hij, begint vandaag al. En dan is er geen ruimte nog voor een apart feest. En hier staat een meisje van een jaar of tien in Bayern-shirt met een roos in haar handen. En voor wie heb je die roos meegebracht? Met een president. Uli Heunges. Ja. Oh, en waarom? Omdat hij de mensen heeft geholpen en omdat hij een hele zware tijd doormaakt, zegt ze. Maar heb je al gehoord dat de spelers dus niet via de normale uitgang naar buiten komen? Ja, maar ik geloof ze komen dan raus. Die heeft bijna een met de nicht, fans. Nee, zegt ze, dat geloof ik niet. Barjan zal zijn fans heus niet teleurstellen. Nou ja, haar vader zal ongetwijfeld op de terugweg wat hebben moeten uitleggen. Bayern wil gewoon alle prijzen pakken, want daarmee zou dit seizoen het beste jaar aller tijden voor de club worden. En dan wordt er op 2 juni, volgende week zondag, heel groot feest gevierd. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Nog steeds kunnen personen met psychische problemen ongestoord wapens hanteren bij schietverenigingen. Twee jaar na de schietpartij in Winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn worden personen die ongeschikt zijn voor vuurwapengebruik nog altijd niet goed gecontroleerd. Dat schrijft het AD vanochtend. De krant baseert zich op onderzoek naar veiligheidsrisico's binnen de schietspoort. Dat een opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd. Aspirantleden en recreanten bij schietclubs hebben lange tijd toegang tot wapens... en kunnen leren schieten zonder dat ze worden gescreend door de politie. is het geluid van een bouwkraan die op een flat van negen verdiepingen valt... in het Russische Kirov. Onze correspondent David-Jan Godfra twittert het indrukwekkende filmpje. De kraan kantelt langzaam en slaat dan een deel van de gevel van de flat weg. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. En veel winnaars op de voorpagina's van de kranten. Volkskrant, Telegraaf en het AD hebben alle drie een foto van Arjen Robbe op de voorpagina. Ontlading bij Robbe en eindelijk koppen de kranten. Robbe scoorde voor Bayern. Het winnende doelpunt in de Champions League finale zaterdagavond. U heeft dat gezien. Op de voorpagina van Trouw, de regisseur en twee actrices uit de Franse film La Vie d'Adèle. Deze film won dit weekend de Gouden Palm. Beste film op het filmfestival van Cannes. Actrice, actrices omhelzen de regisseur, geven hem een kus en zijn in tranen. Nederlandse film. Den Borgman van Alex van Warmerdam viel buiten de prijzen. Daar gaan we het nog over hebben trouwens. Met het, onze eigen Gouden Palm, Dana Linsen, zo dadelijk. De gemeenten hebben grote problemen met het sociaal akkoord... en het uh, zorgakkoord dat kabinetwerkgevers en werknemers onlangs sloten. Plannen zouden onuitvoerbaar zijn. Gemeenten worden onder andere verantwoordelijk... voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Dat willen de gemeenten graag doen, maar wel op hun eigen manier... schreef Dagblad Trouw zo zouden er geen verschillende categorieën werklozen moeten bestaan. Dat zorgt volgens de gemeente alleen maar voor meer bureaucratie. En de beelden gingen begin dit jaar de hele wereld over. Een gezin in Tasmanië overleeft een bosbrand door in het koude zeewater onder een steiger te schuilen. Hoe gaat het nu met de familie? Engelse krant The Guardian vertelt hun verhaal in een uitgebreid en indrukwekkend multimedia-project as i ran the thought did occur to me that this is very dangerous i am now in a really precarious position because i've still got 300 meters to go to the water this is the point where i could lose my life i think it might have been liam who said i can't see papa where where is he and i could tell he was getting stressed and i said best thing we can do is just pray for him come on we'll all pray for papa en dit vindt u, dit uh, multimedia-project, op de site van The Guardian. En ik zei het al eventjes, zodra, zo dadelijk um, praten we met Dana Lins. Hij is uh, een hele week in Cannes geweest. En kan ons alles vertellen over de winnaars en de verliezers op het uh, filmfestival. Blijf luisteren.